Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. De overheid gaat de controles naar misbruik van studiefinanciering uitbreiden. Sommige studenten zeggen dat ze op zichzelf wonen, terwijl ze in werkelijkheid nog bij hun ouders wonen. Dat levert hen 171 euro per maand extra studiefinanciering op. Controleurs gaan de komende tijd in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Twente op bezoek bij studenten die als uitwonend geregistreerd staan. Bij een gaslek in een bedrijfspand in Venlo zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De brandweer had uit voorzorg tientallen mensen geëvacueerd, maar inmiddels is iedereen weer terug. Door de lekkage kwam vanochtend het gevaarlijke gas ethyleenoxide vrij. De brandweer probeerde met een watergordijn te voorkomen dat het gas zich verspreidde. Na metingen is gebleken dat er geen giftige stoffen meer in de lucht hangen. Oud-VVD-leider Voorhoeven heeft zijn lidmaatschap van de VVD opgezegd. Hij is het niet eens met de deelname van de partij aan een regering met gedoogsteun van de PVV. Persoonlijk wil ik daar geen medeverantwoordelijkheid voor nemen, zei Voorhoeven. Voorhoeven was fractievoorzitter van de VVD in de Tweede Kamer en minister van Defensie. Nu is hij lid van de Raad van State. Sigarettenfabrikant Philip Morris gaat minder sigaretten in Nederland maken. De productie in Bergen-op-Zoom wordt teruggeschroefd en dat gaat de komende jaren mogelijk 176 banen kosten. Volgens Philip Morris wordt de productie verlaagd omdat er steeds minder wordt gerookt. Het bedrijf klaagt ook over een forse accijnsverhoging die in Nederland is aangekondigd. De recherche in Arnhem onderzoekt de dood van een baby. Het jongetje van acht maanden werd eind vorige maand met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht. En overleed een uur later. Artsen konden geen natuurlijke doodsoorzaak vaststellen. En het jongetje had verwondingen die niet meteen verklaarbaar waren. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Dan het weer. Alleen in het noorden veel bewolking en buien. Het is zo'n 19 graden. Morgen droog met zonnige periode. Het is dan 20 graden. Dit was het NOS.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 je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef lekker uit en zie zelf! In Zeker Zandvoort zit jij op de eerste rij. Kijk je ogen uit in onze bioscoop bij de allernieuwste films. In Zeker Zandvoort ben jij de artiest. Vermaak je in ons casino aan de bingo- en techtafels. Kom eens langs. Jij beleeft het. Hé, Zandvoort is zomerhit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 Thank you. And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 present your case yes I know you keep telling me that you love Een passito palante Maria, een, twee, drie, een passito para Na 27 jaar in South African jails, Nelson Mandela een free man. Al 20 jaar. Dit is 20 jaar. Zie Say, Oops! Upside the head! I'm back at you again! Radio station, WGAP! Say, Oops! Upside the head! Say, Oops! Upside the head! Now on all you gather and you finger snappers, you toe choppers, and you love lappers, I want y'all to say this with me! Say, Oops! Upside your head! Say, Oops! Upside the head! Say it loud! The bigger the headache, the bigger the head, the bigger the pain!